Het dodental in Texas is opgelopen tot 24. Elf mensen in de zuidelijke staat worden nog vermist. In totaal zijn in de Verenigde Staten 28 mensen omgekomen door het noodweer. President Obama heeft een decreet ondertekend waarin de noodtoestand wordt uitgeroepen in 70 districten in Texas. De staat wordt na een periode van droogte getroffen door hevige regenvallen en overstromingen. Mei was voor de hoofdstad Dallas de natste maand in de geschiedenis, met ruim 40 centimeter aan neerslag.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 Een van die bedrijven die zegt letterlijk, joh, als wij op de doggersbank zouden moeten bouwen, wij krijgen dat is wel rendabel. Ja.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 Wat dan de reacties het echte waren geweest. park, pakken, dat daar... echt wordt. En daar zit dus ook onze zorg. Ja. Onze zorg is dat de minister de belangen onderschat. Uh, dat het, uh, het Rijk en ook de Tweede Kamer eigenlijk denkt dat, dat nationale belang is veel belangrijker dan het lokale belang. Uh, en dat we straks een soort Groningachtige discussie gaan krijgen. Dat hier het toerisme langzamerhand om zee wordt geholpen. Ja. En dat we over twintig jaar zeggen we hadden dat nooit moeten doen. Nee. Ja. Hadden we ze maar op bij mij de verneer gezet. Ja, dan is het te laat. Nog even wat jij uh, noemde, dat je komende bij Bloemendaal het uh, een ander ziet. Ja.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 Dus oh, okay. mensen, gaan naar Facebook ja. of gaan naar uh, de website ja. en doe daar je zienswijze in. Wacht, invullen. niet tot het einde van Wacht het jaar, want dan ja. is het te laat. Ja. He? Hij heeft een half jaar nodig om dat allemaal weer door te rekenen. Ja. Goed. hartstikke nou. goed. Dank je wel voor je kunst. Heel erg bedankt voor toelichting. Ja. En, uh, Super. En als er vervolgd. iets te melden is, uh, dan, uh, dan meld je je dus en dan kom je in het vertellen. Nou, dan word je Heel graag. uitgenodigd. Heel ja. graag. Dank jullie wel. Okay, goed. Dankjewel. goed, ik had verkeerd gegokt voor oh, het volgende muzieknummer. Vertel.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 We De geen raindrops, want die zijn er niet. Het zonnetje is namelijk weer, toch weer gaf kans voor een buikje vandaag. Ja, maar Helaas. Of helaas. Helaas. Maar het nou. ja, past zo goed bij de muziek. Oh, nou, liever niet hoor.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 Ja, ja, want we gaan dinsdag beginnen met de wandel ja. En in tegenstelling tot eerdere berichten... wordt er deze week gestart vanaf de Rode Kruisgebouw... op de Nicolaas Beetslaan nummer 14. Oké, okay. want waar is dat normaal? Of de eerder altijd? Voorheen was het op de hockeyclub. Okay. Maar dit jaar gaan we beginnen met het rode Kruisgebouw. Okay. En het belangrijkste daar is dat er fietsparkeerplek genoeg is... maar dat het voor auto's iets wat lastiger is. Dus maar kom goed, gewoon op de fiets. Het is een wandel Aflopend, ja, ja, ja, dat is ook zo. Maar ja, goed, sommige mensen moeten verder komen. Het ligt heel centraal anders. in Zandvoort, dus... Ja. Um,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 En die dus al in hun gedachten naar de hockeyclub gaan. Die moeten dus bij deze. Naar het horen. Rode Kruis. Het Rode Kruis, Nicolaas We zullen het daar ook aan plakken. Tot we ja. inderdaad het Rode Kruis. En, we zullen het uh, straks nog een keer zeggen. Prima. Ja. <laughs> en, en verder, bijzonderheden zijn er eigenlijk niet. We gaan weer gewoon net grote, als altijd lekker wandelen. Ingeschreven al. Nou, er kunnen er nog veel meer bij. Oké. Okay. Bij wandelen is het onbeperkt. Dus meld je allemaal Hoeveel aan. Hoeveel deelnemers had je in het afgelopen jaar zo gemiddeld? Ja, 300, 400. Ja. Betalende, hè? Want dan loopt er al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 Dus uh, ja, een rondje linksom, een rondje rechtsom, een rondje rechtdoor en nog een keer de andere kant op. En s'avonds, uh, zeg maar, de eerste avonden eindigt het uh, weer terug bij het uh, ja, Rode Kruis. Rode Kruis. Uh, ja. Dinsen, en dan, dan de lacht. laatste avond uh, is het dit dorp, hè? In Klopt. het dorp. Ja. Van Oud, hè? Ja. In het dorp van Kerkplein Ja, uh, start. En uh... Daar staat iedereen klaar met de, met de gladiolen. <laughs> ja. Ja, zoiets. Ja, chocola en medailles. Ja. ja. Nee, elke avond kan er vanaf half zeven gestart worden, dus tussen half zeven en zeven uur is het. Start. En op vrijdag starten we dan vanaf het Kerkplein. En dan mogen alleen de 10 kilometer mag wat eerder weg. Dat ze we ook op tijd uh, terug zijn voor de wat, gezelligheid. Wat is de gemiddelde tijd dat mensen lopen van, van de afstanden...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 Nee, hetzelfde. Ja. ja, maar ook. die mooie stapelingen hè? Eugenie loopt mee. Tuurlijk, we hebben honderd vierdaagse. Die mogen, mee. Vredaags, ja. En ja, ja. Die mogen natuurlijk bij uh, Eugenie met uh, dierenposter op de krocht. Met Dobie. Oh, sorry, sorry, sorry, oh. sorry, sorry. Nee, maar ik praat. Nee, nee, nee, ja, dat komt natuurlijk ja. dat ja. ik. Uh, nee, maar maar honderd sponsorbinden. Ja, de nee. vierdaagse. Eugenie blijft ons trouwen. Vergeet vooral niet een zakje mee te nemen onderweg. Oh, die krijg je. Als je goed inschrijft, krijg je koekjes en een drinkbakje en een poepzakje. En Alles krijg je Helemaal goed. Weg. Bij de controlepost is er voor de kinderen iets lekkers. Maar voor de honden ook. Ja. En die krijgen aan het eind ook een prachtige hondenmedaille. Oh, Jureen, wat je. Ja, uh, dus wat nou, nou mijn werk, werk. Dat oh, is eigenlijk okay. een beetje wat mij uh, ja. belet. Nee, ja. Ja. Hey, maar... Voor mensen die de eerste keer hier aan meedoen, dat noemde je net. Die komen dan naar het Rode Kruisgebouw. Ja. Wat, wat moeten ze dan doen? Nee, ze moeten nu eerst dit weekend nog naar de Bruna gaan. En daar ja. een kaart gaan kopen. Voor 4 euro. Ja. Daar schrijven ze zich in. Ja. En dan als ze naar het Rode Kruisgebouw komen, dinsdag om half zeven. Moet ze zich melden? Ja, dan moet je zich melden op hun achternaam en dan ligt daar een startkaart voor hun klaar. Okay. Zodat wij precies weten wie er op pad gaat en ook wie er weer terugkomt. Dat dus die je moet dus afmelden. Avond, Waarschijnlijk de avonden daarna niet meer. Moet je ook melden dat je gaat wandelen keer? en dat je weer terugkomt.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 kunnen lopen maar ja we hebben ook wel een gebeurt kind, wat die er struikelt veel, en die, ja, een blaar maar ook een, een hoofdwond of een pols die dat gekneusd is of dat ja. ze vallen ja. er gebeurt van alles ja, ja, ja. ja en dat is niet erg dat gaat allemaal goed komen altijd ja, ja, ja, ja. weer ja hoor nee, er is geen zwemvierdaagse dit jaar Nee, helaas. Hebben nee, we nee, moeten besluiten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het was een moeilijke beslissing. Ja. En uh, wel niet, wel, niet zo zwaar we een tijdje. Maar ja, bij uh, teruglopen van deelnemers... En de kosten van het zwembad die echt op behoorlijk oplopen. Ja, ja is dat, is dat al, houdt dat mensen tegen om, nou, om te komen? Dat denk ik nou, niet voor de deelnemers. Maar er zijn gewoon minder kinderen in Zandvoort. Oh, uh, okay. en, de, en, de, en we merken dat in het teruglopende deelnemersaantal. En, en de, de kosten van Centerparks, ja die reizen de pan uit voor ons. Ja. En zonder subsidie is dit gewoon niet te doen.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 beroep te doen. van uh, Het is ja. heel belangrijk, hè, zwemmen nog steeds Wandelen, voor kinderen. fietsen, zwemmen ja. in beweging. Ja. Wordt er nog school zwemmen gedaan? Nee, hè? Het Geen is... idee, ik zou het niet weten. Nee. Wij, wij zijn eruit, dus... Um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 Ja. Oké, okay, bij deze mensen, kijk daar netjes. Ja, uh, is Zeker goed. Willen jullie nog iets kwijt? Kom allemaal wandelen dinsdag, ja, half zeven. Ja, wandelen. Ik vind het wel erg jammer voor onze triatlongen. Want ja, nou ja, dat is uh, jammer. Maar ik hoop wel dus goed wandelen en fietsen. En uh, ja, eind van het jaar is sprookjeswandeling. En misschien volgend jaar gewoon weer zwemmen. Hartstikke goed. Ja. Nou, bedankt voor jullie komst dames. Wij gaan naar een muziekje luisteren. Ja, Mariah Carey, Can't Live.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 Richting, hè? Zo het wordt als een inrichting. Ja, zo zegt uh, de gemeente natuurlijk wil ik gezegd. Precies, een ja. Exact. Ja. Nou ja, gezien het gedrag van de mensen die er zitten, zou het wel, <laughs> zou dat wel terecht zijn dat je het een inrichting doet. Maar goed, ik, ik heb persoonlijk geen ervaring daarmee, dus ik kan dat niet beoordelen, natuurlijk. Maar uh, uh, hoe, hoe duidelijk is nu uh, zeg maar de reactie van de gemeente ten opzichte van de nieuwe exploitant? En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 Er is een, waarschijnlijk een reden geweest... waarom de burgemeester niet heeft gehandhaafd. Ja. En daar wil ik graag een antwoord op hebben. En wanneer ga je dat krijgen? Ik heb de vragen met D66... Uh, op 26 mei heb ik die ingediend. Ja, ja het is... het gebruik... Het zijn er nogal wat, hè? Het is een paar dagen geleden. Wat, het het zijn, paar uh, dagen geleden ja. ja, laten we vooropstellen. Het, het, het is niet één vraag. Het zijn nog ja. twintig vragen... die echt heel diep op de inhoud gaan. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd... dat het nog wel...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 Dat is vreemd. En, ja. en, en daarom moeten wij, daarom verwacht ik van het college hier ook echt een scherp en duidelijk ja. antwoord op.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 Oké. Okay. Dus...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 is de beslissing op bezwaar. Ja. Dus dat betekent dat in eerste instantie... een besluit door de gemeente is genomen. Toen hebben bewoners hebben bezwaar aangetekend. Vervolgens ook jobhousing. Dat kunt u allemaal vinden op, op Raadsnet. En dat kunnen wij eventueel op onze website ook nog even vermelden van het CDA. Um, en vervolgens hebben wij... Um,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 Jan, bedankt. Graag gedaan. Goed. We gaan eindigen. Ja, we zijn aan het ja. einde. Uh, gaan we de agenda nog even doen? Even een of, stukje. in een stukje van de, agenda? De, ja, dingen die nu ons te wachten staan. En, uh, ja. Dat is uh, nog de tentoonstelling Anne Frank in het Zandvoortse Museum. Die is er tot het einde van het jaar. Uh, 17 april tot en met 21 juni is er nog ontpopt. Popaard, expositie. Ook in het Zandvoortse Museum. Tot eind juni hebben we ook een schilderijenmuseum van Mona Meijer in Pluspunt aan de Vlemingstraat. Uh, 30 mei, dat is vandaag, vandaag ja. hebben we de handkoop 12 uur race op het uh, circuitpark Zandvoeten. Ik heb ze gehoord. Ja. Heerlijk is het ja, geluid. Ja, ja gek ik vind ik wel. Dat nee, geluid. Ja. En vandaag en morgen is er een surftest surfevent bij de First Wave uh, School. Dat is op strandafga strandafgang van vervage nummer 13. Ja.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 De rommelmarkt bij de Krocht is er ook morgen. En ja, ik denk dat we het gehad over de volgende En de rest komt volgende week weer. Goed. Eén ding wil ik nog wel zeggen: dat is omdat dat vrijdag is. Even kijken: vrijdag is de Jazzy Lounge Club bij Café Nuff. Dat is aanstaande vrijdag om 9 uur. Voor de jazzliefhebbers. Ja.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 En gepresenteerd werd er vandaag door Irene de Jager. En Don de Grebber, dankjewel. Ja. En wij gaan eruit met de Air Clapton. Yes. Lela. Fijn weekend.